Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. PVDA-leider Lilianne Ploemen stapt op. Ze zegt dat het leiderschap niet goed bij haar past... en ze daarom niet de juiste persoon is om de PVDA te leiden. Ze stapt ook op als Kamerlid... Een verrassing, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Het lijkt vooral haar eigen beslissing, zoals ze zegt. Er spelen natuurlijk wel wat dingen binnen de partij. Bijvoorbeeld, uh, hoe ver moet de samenwerking met GroenLinks nou echt gaan? Ploemen was daar een voorstander van. Maar uiteindelijk denk ik dat je moet constateren dat Ploemen inderdaad zelf heeft besloten: ik kan dit niet goed. En dat is voor een politicus ook wel eens verfrissend als je dat zegt. Wie Ploemen gaat vervangen is nog niet bekend. De PvdA komt morgen bij elkaar om daarover te beslissen. Voor het eerst is er een officiële lijst met namen van slachtoffers... ...die vielen bij het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 werd de stad voor een groot deel verwoest. 1150 slachtoffers vielen daarbij. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er nu een complete lijst namen is... ...voor de erkenning van al die slachtoffers. Inwoners van de Chileense hoofdstad Santiago moeten op waterrand zoen... Komt volgens de Britse krant The Guardian allemaal door de aanhoudende droogte. Stadsdelen krijgen om de beurt minder toegang tot water. Hoeveel er dan nog uit de kraan komt is niet bekend. Nooit eerder had de Chileense hoofdstad te maken met zo'n groot watertekort. En er zijn heel wat beschuit met muisjes gesmeerd in één maand tijd in één straat in het Rentsen-Veningen. Maar liefst vier baby's werden daar afgelopen november geboren. En begin december kwam er nog een vijfde bij. Ja, heel bijzonder. en Ik vind het ook heel mooi om dat te kunnen delen met, uh, met de buurvrouwen. Want ja, nou ja, drie van de andere vier die hebben al wel kindjes en uh, die hadden wel echt superveel tips. En uh, het is heel fijn om dat te kunnen delen. Nou, het zijn trouwens twee jongens en drie meisjes en na een half jaar zijn ze allemaal nog gezond. Het weer, daaruit nou, is een lekker dagje. Zonnig, sluierwolkie hier en daar. 19 graden in Groningen en 22 in Maastricht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom bij Hillegom, 2 kilometer file door bezoekers aan de Keukenhof. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en uh, Luus en ik zijn weer terug uh, in de tweede uur op uh, deze dinsdag 12 april met uh, Le Zoom. En ook uh, het tweede gedeelte hopen we weer met leuke tips, uh, leuke muziek voor u uh, te presenteren. En uh, alles wat een beetje voorbij gaat komen. En we beginnen eigenlijk met een jarig artiest vandaag, Lus. Ja, en wie is er dan jarig? Dat is Samantha Steen, uh, Wijk. Uh, Steen... Steenwijk. Steenwijk, oké. Okay. Jij ja, noemde er anders, ik maar ze wel, nee, okay. heet echt Steenwijk. Ja, ik, ik sloeg me een puist door ik het want ik zag iedereen een steen. Nee, nee ja, hey, okay. die okay. hebt ze zelf. Oké, okay, nou ja, ga, ga jij even een verhaaltje vertellen over Samantha? Want uh, ze doet toch een uh, hele nee, carrière. Is, uh, ze is volgens mij uh, ontdekt uh, bij Idols. Ja, ja, bij een of ander programma. Jij, uh, jij en... hebt erop gezocht. Jij moet het nou, weten. Ja, ik jij heb de kan... nummer opgezocht. Ik denk, jij gaat eventjes alles de levensloop bij elkaar zoeken. Ik, bedoel, nee. ik moet alles samen doen. Hier, dus. Het is allemaal haat. Nee, wacht even. Ja, wat is het? Bij Hazes was het. Bij Hazes, oké. Okay. Iets Want... met Hazes. En ze is tegenwoordig heel veel op televisie. Uh, bij Boel of zie ik er vaak staan. En ze heeft Wegen uh, daar bij Beste Zangers. En de uh, Voice of Holland. The Voice of Holland dat heb ik hier ook nog staan. Hebben ze ook nog meegedaan. En... De Voorst of Holland hebben ook iets gedaan met uh, Haas. Ik ga het opzoeken. Ga je gaan. opzoeken, maar ik heb wel een Nederlands Deze nummer. En het waren. is een nummer dat origineel op de paard gezet wordt door Steve En Het heet Papa. Wie? Papa. Papa. Ik zei het weer.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 ...artiest van vandaag, Samantha Steenwijk. Ja. Uh, papa, een uh, mooi nummer, uh, mooi vertolkt. Een nummer van uh, Steve Bosch, origineel. Maar uh, ook niet onverdienstelijk op de plaat gezet... ...door onze Samantha. Uh, heb je opgezocht? Uh, ja, ze uh, ja? uh, heeft in 2013 uh, de finale gewonnen... ...van Bloed, Zweed en Tranen. Oh, Bloed, Zweed en Tranen. Was dat was het Haarsesfestijn, was dat, ja. En ze ja. heeft de finale gehaald, ja. En in uh, 2017 deed, uh, deed ze mee aan het achtste seizoen... ...van RTL4-programma The Voice. ja. En uh, de, ze heeft ook meegedaan aan de beste zangers. Ja. En dat heeft ze waarschijnlijk acht, negen keer gedaan of zo. Ze heb je ja, keer, ze, ze heeft ook heel veel ja. cool, uh, uh, CD's uitgebracht hoor, dat heb ik gezien. Ze heeft uh, uh, aardig aan de weg getimmerd en ja. niet onverdienstelijk. De uh, uh, zangers waar we trots op mogen zijn, Zullen we het zo zeggen? Ja, ja, ja toch? Okay. Ja, zeg dat maar zo. Ja. Okay. Ja. Uh, we gaan Italiaans verder. dat is ook wel lekker. Met, uh, ja, Eros.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 Abdio danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere, certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano. Ik ik wel Eros. Ja, lekkere muziek ook. Um, ja, uh, niet weggeslaan te ons programma natuurlijk. Hè. Ja, Ali. Radio. Ja, uh, hallo. Hallo. Hallo. Ha hallo, uh, praten met uh, Ali Oshram Met wie? Met Ali Oshram Ja. Ik heb een een graadje van een uh, uh, gehoorapparaat. Ja, meneer. Ja. Wat zegt u? Ja, dat klopt. Ik kan het niet goed verstaan. Ja, dat klopt. Oh, ja, dank u wel. Uh, oh die klopt, uh, die is met uh, afstandsbediening? Met afstandsbediening, ja. Wat zegt u? Met afstandsbediening. Ik niet goed horen. Wat? Kunt u... Ja, dat is met afstandsbediening. Met, met afstandsbediening, ja. Juist. Oh, En er zit ook een boek, boekje bij. Ja, ook helemaal compleet, met hoesje erbij. Wat zegt u? Met hoesje, leren hoesje. Ik niet, oh, bloesje?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 Wat zegt u? Ik niet, ik sorry hoor, kunt u nog een keer zeggen? Ik echt niet goed horen. Ja, dat ja? is een merk net zoals Philips en Blauwpunt. Blauwpunkt? Bla ja, groen dig Philips. Oh, dit is een merk? Ja, is merk. Oh ja. Ja, oké, okay. en uh, dus met de batterijen erin? Ja. Wat zegt u? Ja. Ja. ja. Hoeveel batterijen erin? Eh, uh, twee.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 Nee. kan past op allebei. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, dankjewel. Oké. Okay, dag. dag. digitale gids. de allerbeste hits. Frequent.nl. Dat is gek zeg. Ja, niet te geloven. Heel, ja. Hij is geweldig. Hij is goed. Uh, veel Amsterdammers uh, kennen natuurlijk onze eigen Jordaan wel. Het, uh, en ook veel Zandvoren zie het. Uh, wel heel veel Amsterdam komen. En ik zie eigenlijk net het blonde zien, de eigenaresse van het café Roy Nelens is overleden. Dus op 94-jarige leeftijd was echt een, een heel bekend figuur... daar in Amsterdam, in de Jordaan. Dat heeft de familie zojuist op Facebook gemeld. Er is een Jordanees gestorven. Het boek Ach. is na 94 jaar gesloten. Met hart en ziel heeft Blondezien haar hele leven gegeven. Ja, aan Café Rooien Nelis. zo staat te lezen in de advertentie. Uh, samen met haar man Zwarte Gerrit run de blonde zien... van wie uh, alleen intieme wisten dat haar eigenlijke naam Sarah Ruward Blommers was... senior lang de roemruchte kroeg aan de Laurierstraat gaat. Het café sloot in 2019 de deuren vanwege de achteruitlopende gezondheid van beide uitbaters. Zwarte Gerrit overleed niet lang daarna op 90-jarige leeftijd. Dus weer een uh, bekende Amsterdammer overleden. Nou... everything De Bici van heel, heel lang geleden. Nou. Uh, Spaanse poëzie zie ik hier staan, heb jij opgezocht, uh, Luus. Dat is uh, bij de uh, Bibliotheek van Zandvoort uh, onder activiteit lezing. Uh, Spanje biedt niet alleen zon, tapas, paella en zangria... maar ook wereldberoemde poëzie. En uh, We lezen en bespreken Spaanse poëzie met vertalingen... in het Nederlands onder <coughs>, begeleiding van Theo Chen Um, dat denk ik ook in Chinees eigenlijk, dan he, in plaats van Spaans. Ja, ja, <coughs> maar. Ja, maar. Uh, dat is dan uh, ja, 15 april van twee uur tot uh, half vier. En ik denk dat uh, mensen die informatie willen hierover terecht kunnen... op de www.cultuuragenda.nl. www.cultuuragenda.nl. En dat voor de Spaanse poëzie-liefhebbers. En een... Uh... Ja... En dan hebben we ook nog een jarige vandaag, hè? Oh, gaan we die hierna doen? Zullen we dat doen? Doe maar. Ja, doen we die hierna? A million words, I don't know how to say. I'm looking for shelter in my house of cards. Luus, je hebt een jarige gehad. Ik, ik heb een jarige en die ga ik feliciteren. En die feliciteer ik uh, namens uh, zijn broers en zijn zussen. <laughs> Ze wensen hem een hele fijne verjaardag. En uh, heel veel taartjes en heel uh, veel gezelligheid. Nou, van harte vanaf en deze En het kom... nummer uh, wat uh, we voor hem gaan draaien... is heel toepasselijk voor hem, My Generation. Gooi maar op. Get era. Every child the Get We do We are s Trying to cause a s s s s Ja, er wordt weer een aannemer zoeken voor onze studio hier. Alle muren plafond naar beneden. Ja, alles en, is afgebrokkeld. Uh, alles afgebrokkeld. Dat uh, uh, was een uh, verzoekje van, uh, van Luus. En dan gaan ze ook nog even zeggen. Want ja, het is misschien was wel zo makkelijk nou voor wie nou, bestemd is. Ja, dat was voor Martin van der Valk natuurlijk. Want die is hartstikke jarig vandaag. Okay. En die werd uh, gefeliciteerd door zijn broers en zussen. Dus ik hoop dat hij ervan genoten heeft van het nummer. Ja. En, uh, nou, het is van doe, zijn he, generatie. hoe, hoe, See me, feel me. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Gaan uh, we die nu draaien dan? Nee, dat gaan we oh, een andere keer weer doen, maar, keer. Ja. De volgende die we gaan draaien is een man die momenteel erg moeilijk heeft met zijn gezondheid... maar heel veel muziek voor ons heeft achtergelaten en gemaakt. We hebben een klopgeest, hoor je? Ja, ik hoor het, Ja, ja. Soms klopt, klopt, klopt die zachtjes. Het is oh, toch al. Hoe op, dat kinderen. Ja, bij, ja, bijna. Maar goed, even het plaatje afmaken. De volgende actief is een man die het moeilijk heeft met zijn gezondheid momenteel. maar heel erg veel mooie muziek heeft gemaakt. Onder andere deze, Rob de Nijs en uh, Malababa. Wist u trouwens dat Malababa een café was? Wist u dat dus? Ja, dat wist ik. Oké. Okay. Ja, dat wist, die wist ik. De straten af en volgt het dievenspoor.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 Gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier? Male kom, male kom hier, lekker zet male mij lekker dier van plezier. Male is rond, male is blond, zoen op je mond, male babbel je.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 Blondschuimend bier Op de reis. En we gaan nu het weerbericht, denk ik. Uh, ja, gaan, ik heb uh, Rico Schreuder uh, maar weer eens geraadpleegd om te kijken wat het weer gaat doen de aankomende dagen en het paasweekend, want het is toch best wel belangrijk, toch? Ja. Maar deze dinsdag schijnt de zon flink, uh, maar er is ook bewolking. Vooral later op de dag wordt de bewolking mogelijk wat dikker en krijgt de zon het moeilijk. De wind waait matig uit het zuidoosten en het wordt ongeveer 20 graden. Nou, Dat is best wel veel, toch? Maar vanavond wordt de bewolking dikker en vannacht is het overwegend bewolkt en mogelijk valt er een spatje regen. De temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen is het over het algemeen bevolkt, maar soms schijnt ook even de zon. Er waait een zwakke zuidwestenwind en daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. En de temperatuur loopt niet verder op dan 16 graden. Donderdag start de dag mogelijk grijs met nevel en mist. Maar de grijzigheid verdwijnt en zeker in de middag schijnt geregeld de zon. Er staat weinig wind uit het westen en het wordt 16 à 17 graden. Vrijdag is het droog en schijnt af en toe de zon. Waaien doet het niet of nauwelijks en het wordt opnieuw 16 tot 17 graden. In het lange paasweekend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait zwak uit het oosten en het wordt 15 tot 18 graden. En daarmee is het aangenaam weer voor half april. Ik wens iedereen dan ook een mooie dinsdag en hele fijne paasdagen. Nou... Al dus Rico Schreuder. Het kan natuurlijk al te slechter. Hè? Nou, ik vind dit best wel goed. Tuurlijk gaan, is het mooi. Ja. Ik vind het best Ik denk Positief dat het, uh, strand best wel uh, leuke dagen te komen okay. gaan gaan. Uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, van die talentenshows gehad in alle verschillende landen. En op een gegeven moment hadden we er ook eentje in Engeland en uh, toen kwam een dame het podium op af iedereen dacht: wat moet dat voorstellen? Of... Ik, ga, ik weet over wie het is. Hey, over wie hebben we dan over? Ja. ja, kom ze gauw op de naam. Ik weet wie... Susan, je. Susan Boyle. Juist, die Oké, okay. en deze dame kon toch zo Se mooi zijn. Ze blies iedereen van Iedereen was verbaasd met open mond zonder ze te kijken. En ik zag zelfs een traantje bij het horen van haar stem. Uh, ze heeft een hele carrière, mooie carrière gemaakt daarna. En ze heeft zelfs ooit een nummer, uh, dat gaan we nu draaien, uh, opgenomen. Dat was een nummer dat vroeger van Madonna was. Uh, uh, dat is deze. Het draai van de nummer was Luce van het kijken naar de levensloop van deze Susan Boyle. En dat is toch uh, eigenlijk een heel mooi verhaal. En uh, wat heeft deze vrouw toch een carrière ontwikkeld daarna. Geweldig. Yeah. En uh, vooral dit nummer, wat uh, origineel eigenlijk van uh, Madonna was, uh, heeft ze ook heel mooi op de plaat gezet. En uh, wij hebben even heerlijk genoten. Het zeker weten. Zeker wel. En wat uh, ook uh, een Nederlandse artiest die uh, overal uh, lekker hoog uh, hoge oog hadden scoort, is dus de volgende Frank Boeien. En voor het culinaire intermezzo gaan we over naar Luus in de keuken. Luus, kom maar op met je recept. Ja, ik heb deze week een, een, een recept anders en anders. Ja. En uh, ik heb hem gevraagd... Uh, want ik, was, ik had lunch gebruikt bij Bloomingdale en die salade was zo lekker. Dus ik zeg, geef mij dat recept... Want dat wil ik dan gebruiken voor uh, onze luisteraars. Die is zo lekker. Dus hier komt hij. En dat is echt dankjewel, uh, kok van uh, Bloemingdeel, dat ik deze mag delen. Uh, het is een parel couscous. En wat heb je nodig? Ze moet alleen even de, de, de hoeveelheden aanpassen. Want het is één kilogram, maar dat, dat klopt natuurlijk niet. Maar is pa je parels nodig in ieder geval? Ja, parel. Oké, okay. echte couscous. Of, uh, wel parels? Echt parels? Die ga je... Die, uh, Kook je af, De ruim water met zout, 13 minuten, daarna koud afspoelen. Uh, je hebt uh, courgettsblokjes met olie en zout, 8 minuten, 180 graden, roosteren en eh, tomaatjes, uh, tomaatjes in blokjes snijden. En dat alles door elkaar mengen en dan heb je een dressing en die bestaat uit 150 gram olijfolie, Is best wel veel, dus moet even aangepast uh, ongeveer 35 gram zout. 5 gram gerookte paprikapoeder. Gerookte paprikapoeder. Oké. Okay. 30 gram knoflook. 1 bos peterselie. En 120 citroensap. Dat alles doe je in de blender. En uh, daarna gooi je het door de salade. En dan heb je een overheerlijke salade. Uh, je moet alleen wel eventjes... Denk ik, de, de aantallen de, de, de hoeveelheden aanpassen. Want ja, 1 kilogram is wel als, ja, heel veel. Ja, en als ik hoor hoeveel olijf. Doe maar 250 gram of zo van alles. Ja, ja, ja. Kom je beter in de richting. Oké, okay, nou, ik hoop dat mensen het kunnen gaan proberen. Ja, dat is toch lijkt goed? me heel lekker. We, we, en van. We gaan hem op hem zetten. Dan okay. kunnen ze hem terug. Altijd lekker. Oké, okay, dankjewel dus. Laat je daar vamos bandera de la Ik zag hier staan op een reunie. Ja, de, re de uh, Maria School, voor velen denk ik heel erg bekend. Zeker wel. hier in Zandvoort. Die bestaat uh, 100 jaar, uh, tenminste, die bestond 100 jaar in 2020. Het moest uh, toen ook al een uh, feestelijk jaar worden met allerlei leuke activiteiten. Maar het uh, alombekende bekende virus gooide roet in het eten. Gelukkig uh, kan er nu eindelijk een, een datum worden gezocht voor de reunie. En die is dus op uh, zaterdag 8 juni gepland. De reunie wordt van 2 uh, uur s middags tot 5 uur s middags gehouden op de huidige locatie van de Maria'school in het Louis-David-Carré. Uh, de organisatie hoopt dat van allerlei jaardagen oude klasgenoten elkaar komen opzoeken. En ook wordt er gevraagd naar oude digitale filmpjes... van bijvoorbeeld Sinterklaas-evenementen, schoolreisjes of musicals. En deze kunnen dan tijdens de reunie worden afgespeeld. Omwille van de catering kunnen oud-leerlingen van de school zich aanmelden... voor de reunie via mariaschoolzandvoort100jaar.gmail.com... Eh, onder vermelding van het jaar dat de leerling de Mariaschool heeft verlaten. Hou voor actuele informatie de Facebook-pagina Maria School Zandvoort. Reunie 100 jaar in de gaten. En wij komen er ook zeker nog op terug, want dit is best wel een mijlpaal. Leuk initiatief, zeker wel. Echt. De reunie is altijd leuk. Je ja. ziet hoe mensen veranderd zijn. Top. Mijn broers en zus zijn er ook op gezeten, dus ja. die zullen er ook wel in zitten. Altijd leuk. Dankjewel ja. dus. Tu quelli così come noi in corsa sempre a metà perduti che cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore, come una stanza che non ci occhiali, storie che non hanno cultura un piccolo punto, su grande muro per scriverci a una donna che non c'è più.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 Hallo was liever dit het nummer wel kennen van ons eigen Marco Borzato. Uh, 2 minuten, 32 hebben we nog. We gaan eruit met uh, 9 to 5 van Dolly Parton. En uh, we kunnen niet helemaal draaien, maar uh, we gaan hem toch eventjes uh, starten.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 En 9 uh, to 5 van Dolly Parton, het uh, laatste nummer we draaien in deze twee uurtjes uh, lunch doen we op deze dinsdag. Uh, we hebben het weer met veel plezier gedaan, Luus en andere en ik. En, uh, ja. wij hopen dat u met, uh, met veel plezier hebt mogen geluisterd weer naar uh, onze presentatie on van afgelopen twee uurtjes. Wat ons betreft zou ik zeggen, ga genieten van de mooie dagen die gaan komen. In ieder geval de Vrolige Pasen, dat sowieso. Oh, Goedemorgen, Vrolige Pasen. En uh, wat ons betreft, uh, tot de volgende week weer. Tot volgende week en geniet van het mooie weer.